met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky was zich er zeker wel van bewust... dat Rusland Oekraïne binnen wilde vallen. Dat zeggen woordvoerders van de president... in reactie op de kritiek van de Amerikaanse president Biden. Die zei gisteren dat Zelensky niet had willen horen... dat de Russische inval aanstaande was. Volgens een woordvoerder had Zelensky in de dagen voor 24 februari... drie of vier telefoongesprekken met Biden over de situatie. En Zelensky zou partners juist hebben opgeroepen sancties op te leggen om Rusland ertoe te bewegen de situatie te deescaleren. Sinds de Russische inval eind februari zijn in Oekraïne 287 kinderen omgekomen... ten gevolge van de oorlog, zegt de Oekraïnse openbaar aanklager. Ook raakten tenminste 492 kinderen gewond. In een chemische fabriek in Severodonetsk is brand uitgebroken nadat er olie was gelekt door Russische beschietingen. Dat zegt de gouverneur van de regio Luhansk. In Severodonetsk wordt nog altijd hard gevochten. De stad is grotendeels ingenomen door de Russen, maar het fabrieksterrein is nog in Oekraïnse handen. Politici en bestuurders van links tot rechts veroordelen de boerenprotestactie... gisteravond bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De kern van de kritiek is dat het debat niet moet worden gevoerd... in het privédomein van een bewindspersoon. De politiebond zegt dat het weliswaar moreel verwerpelijk is... maar niet strafbaar om daar te staan. Of de politie kan ingrijpen is afhankelijk van wat er wordt geroepen... hoe mensen zich gedragen en hoe bedreigend de situatie is. En een paar honderd Molukkers uit het hele land hebben in Assen en Bovensmilde herdacht dat 45 jaar geleden een einde kwam aan de treinkaping bij De Punt en aan de gijzeling van een basisschoolklas in Bovensmilde. Het herdenkingscomité benadrukte dat de strijd voor een onafhankelijke Zuid-Molukse republiek zou moeten doorgaan. Het weer vannacht 8 tot 12 graden, morgen opnieuw flinke periode met zon en wat stapelwolken en 19 tot 24 graden.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 Mario Zang zaterdagavond op ZCFM. We zijn bij met de dingen, het beste van dance. R&B een beetje pop, tussendoor, door het laatste show nieuws, de party update. En natuurlijk de boven beste plaats van voor dansvloed. Zoals in het tweede uurtje, DJ Mauso met zijn Global House vibes. Zoals in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavus Kelly, The Nightwalk, zaterdagavond. Ja, het weer, het is een beetje wisselvallig weer, hè. Zo verwacht je dat het gaat regenen en slecht weer. En dan schijnt het zonnetje weer. Maar echt, dat we zeggen van... Uh, hè? We gaan deze week de hele week naar het strand. Weinig kans, want zo mooi is het nou ook weer niet, hè. Zie je, we hebben zand voor zaterdagavond. Avond, begin van je stapavond. Dat doen we nu met uh, Sam, QC Sarah Ikumu. Het spotlight door de Mousty Extended chisel Mix. Je wordt alleen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We zijn bij je tot aan middernacht. Uh -huh. It's right here on the Nightwalk main stage. Saturday's 9 to midnight on your number one. Een RB-plaat uit de jaren negentig in een nieuw jasje gesproken. En daarvoor horen de Cube Guys En David Pang. En met I Feel Like Acid. Ook een oude gouden klassieker uit de, uit de, uit de Turn Up the Bass-tijd. Als je die nog meegemaakt hebt. Als was jaren negentig. Kregen we iedere zoveel tijd. Kregen we een Turn Up the Bass-ideetje. Nou ja, die kregen we. Die moest je gewoon kopen bij, bij, de, bij de, de record stores. En uh, daar stond dan eigenlijk alle nieuwste de, uh, de clubknallers uh, uit onder andere de It en de Escape stonden daarop. En alle andere underground faces uit Rotterdam, zoals de Multigroove. Zien we hebben antwoord, een nightwalk. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar ik wist het al een tijdje. Ik wist het al op de dag dat het gebeurd was. Maar een uh, van de leden van Brother Liefde is uh, vorige week donderdag tijdens de uitreik van de X Award betrokken geweest bij een geweldincident. Daarbij zou een geluidstechnicus der Maart had zijn geslagen door de bandlid dat hij in het ziekenhuis is beland. En uh, ja, dat werd dinsdag gemeld op Instagram. Een woordvoerder van de NPO bevestigde aan uh, Nu.nl... dat het incident heeft plaatsgevonden. Nou, ik kan je vertellen, het heeft plaatsgevonden. En uh, ja, voor de beveiliging was het allemaal best wel een beetje spannend. Want uh, uh, ten eerste was uh, de, de, een van de leden van het Broederliefde... we zullen geen namen noemen, maar uh, die was eigenlijk een beetje gevlucht. En uiteindelijk is hij aangehouden door de beveiliging. En uh, ja, de politie stond al buiten. Dat heb uh, pak een beetje anderhalf uur geduurd. Want ja, hij is een belangrijk artiest en zo voelt de, zo voelt de band zich... En uh, even sms'jes sturen. En er stond er een, een hele crew met bodyguards uh, om hem heen. Dat je iets had van, nou, het gaat helemaal fout lopen. Nou, uiteindelijk is hij in die politieauto gestapt. En uh, ja, is hij afgevoerd. Dus uh, ja, het was een beetje, beetje, beetje tricky allemaal wat ik gezien heb dan. Hè. Ik heb het gezien en ik heb wat mensen gesproken. En uh, ja, het was best een hele beetje een hele uh, ja, grimmige sfeer. En uh, ja, dat moet ik zeggen, dat vind ik sowieso bij Vurnix hoor. Het is niet, uh, ja, ik weet wat je denkt, maar zo is het niet... Maar... Maar het is altijd een beetje dat je zegt van nou, daar kunnen, daar kunnen hele rare dingen gebeuren. Maar het viel uiteindelijk allemaal wel mee. En een uitgelaten publiek, dat stort zich volop op het uh, festivalgebeuren uh, deze zomer. Na twee jaar met altijd evenementen. Maar uh, festivalorganisaties en bedrijven die de dienst leveren komen amper aan genoeg personeel. Het is flink aanpoten voor de festivalsector. Maar na het wegtrekken van veel personeel door de coronacrisis veel flexibiliteit nodig is. Want ja, je staat gewoon bijna 24 op je benen. Uh, opbouwen, afbouwen en, uh, en dan moet je ook nog eens aan het werk. Ja, het is, het is echt allemaal een beetje ja, met pijn en moeite dat ze al het personeel bij elkaar krijgen en dan ervoor zorgen dat jij op dat feestje uit je dak gaat, Maar uh, die mensen die hebben het echt heel erg zwaar. Dus uh, nou ja, we hopen dat dat allemaal snel een beetje beter gaat, want ja, anders zijn er straks ook geen evenementen meer. Ik bedoel, hè, bij de vliegtuigen zijn ze ook al, uh, dat ik al hoor, dat vliegtuigen worden gecanceld, stakingen onder personeel, beveiligingspersoneel. Ja, het, het ziet er slecht uit uh, op vakantie. En dan, uh, ja, je kent vakantie houden op Schiphol. Fantastisch natuurlijk. Ze hebben een zwembad aangelegd midden in de hal, midden binnen in de, in de vertrekhal. Schijnt een of andere. ik zag van de week een foto voorbij komen, een zwembad. Er komt nog een beach uh, cafeetje. Uh, of het is er al, maar in ieder geval een, uh, een strandclubje uh, met gezellige muziek. En uh, er komt uh, een strandje. Ja, als je dan niet op vakantie kan gaan, dan kan je gewoon op Schiphol op vakantie. Ja, het is wel wat je leuk vindt. altijd woord Muziek, daarvoor zit jij in Radio Kluisteren. Dus gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaan zijn. Maar eerst even muziek. Wat dacht je van Disco Plex met Nora? Party vibes across the Netherlands. De haven. De Karima Dai met Peanut Butter. Alleen dit keer in de Black Legend Remix. Ook vorige week draaide ik door Chinelle versie, versie: uh, hoorde je altijd uh, Peanut Butter. Oftewel pindakaasen. En nu hebben ze weer een nieuwe versie van gemaakt. Die doet het goed in de clubs, op de festivals en op de streams. En uh, ja, als we even gaan kijken wat voor leuke feestjes er allemaal zijn... op deze zaterdag 11 juni. Nou, vanaf 11 uur ben je welkom bij Streetgasm. Openingsparty at the Brainwash in de Escape in Amsterdam natuurlijk. En voor meer informatie check even de website escape.nl... met onze eigen zandwoordster Raimundo. Die heeft een line-up in handen. Dat doet hij vanavond met Thomas Hensbroek en Sexy Mr. S. Van Sex, natuurlijk. Carrot Cake en MC is Janto dat Vanavond is in de Escape Street Gasm opening party at Brainwash. Laten we even doorlopen. Dan komen we bij Club R. Er is vandaag throwback every Saturday. Dat begint op 10 uur. Een uurtje eerder. duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is natuurlijk hip-hop en RB. En voor meer informatie, throwbackafgekorts.nl of R.nl. En wie er allemaal draaien. Ik heb geen idee of wie er gaan optreden, natuurlijk. Nog een leuk feestje. Wekelijks feestje is Encore. In de Melkweg in Amsterdam dat begint uh, iedere week op zaterdagavond rond de klok van middernacht. duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website. Encore Amsterdam, aan elkaar geschreven.nl of melkweg.nl Met onder andere Joe in, Lee Mills, Josie Washington en hosted by Gary Black. Dat is vanavond encore in de Melkweg in natuurlijk Amsterdam. En vanavond uh, ook, uh, ja het is bijna afgelopen, uh, Snelle, die was uh, gisteren en vanavond in, uh, in de Avas Live met show 1 en uh, ja, nog show 2 is het trouwens. Vrijdag was show 1 en zaterdag show 2. Het is allemaal begonnen om 7 uur en het duurt tot half elf vanavond in de Avas Live. Nou ja, half 11 ongeveer. Tussen half 11 en kwart voor 11. Uh, zal ik je laatste liedje zingen. En voor meer informatie trek, uh, check de website... sneller-avonslive2021.nl of afaslive.nl En natuurlijk sneller op het podium. En ik weet niet, uh, ik ben er gisteravond niet geweest. Dus uh, ik weet niet wie die nog meer heeft meegenomen Maar uh, dat uh, zal je waarschijnlijk even zien op, uh, op, uh, op zijn website. Snelle streepje afaslive2021.nl En tot zover ook de party update. We gaan door met muziek. Want daarom zie ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, Milk and Sugar doen met Riding High. De Milk and Sugar Redub. No.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 Tomorrow, ah, nee, Tomo Day moet ik zeggen, niet tomorrow, maar Tomo Day heet die. Fusing Sing, feeling is met cool, Holding On. En dan verhoorde Stuart O. O'Gillay met My Love. En zo werd het even tijd voor de party, nee, niet voor de party-update, die hebben we al gehad. De Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair in de clubs, op de streams en op de radio... Deze week op 10. laat hier straks horen bij Sam en Sarah Ikumu. In de remix van Sam Divine met Spotlight op 9. It's everything. En Sermonology met tell me and I tell you what it is. Op 8, dezelfde platen die ook op 10 staat, alleen dan in een andere versie. Sam Sarah Ikumo met In de Mouse T-remix. En die had ik er straks voor je gedraaid, hè? In het begin van de show met Spotlight. Op 7, Jamie Jones met My Paradise. Heb twee weken op nummer 1 gestaan en staat inmiddels op nummer 7. Op 6, Michael Wiebel uh, met uh, La Murka, De Michaels Midnight mix. Op 5, DJ Waddy, Sean Finn in de Casim remix van Facilda. Op 4, Martin uh, Hoga en Chami met The Calling. Op 3, 11 6 Stupid Afraid to Feel op 2. The BB Girls in de Nick Fatuli uh, uh, remix. Met For The Same Man. Die uh, stond vorige week nog op 1. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. En uh, dat is Bob Sinclair. In de Mark Broom remix met I Feel For You. de Starby Extended remix. Nou die hebben we ook al zo vaak gedraaid. Uh, dat we die niet gaan draaien. Die ga je straks waarschijnlijk vast horen in de mix van DJ Mauso. En anders bij uh, DJ Cavaskelli. Als we zo meteen uh, naar uh, Italië gaan vliegen. Dan hebben we wel andere muziek. Milkbar met San Santarini. Ik moet mijn bril even pakken jongens. Of minder bier drinken. Dollar Man en... En, en, en Antonio Contino en Cassim in How G en dat is ook een natuurlijk uh, de beste plaatje uit de jaren 90 in een nieuw jasje gestoken How G. Saturday night CFM. And falling to Pieces. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global house vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Calvin Skelly. Ik heb nog een beetje muziek te gaan. Allemaal lange plaatjes. Korte plaatjes, we maken ze korter... en ...dan kunnen we meer muziek eruit. zo kan je het ook zien. Met die, eh... Uh, en Omis en, eh... Uh, All I know, maar eerst die Kate Bush. Dan zou je denken: Kate Bush, ja. Er wordt al overal hoe in het al, ze is dankbaar. Uh, na 35 jaar, nou ik heb even gekeken, het is officieel 37 jaar, maar hè, Kate Bush is ook een leeftijd. maakte ze een groot hit met Running Up That Hill. En door Stranger Things. Uh, de nieuwste, het nieuwe seizoen 4, kom je dat nummer, uh, is helemaal grijs gedraaid. Bijna het hele nummer, hoor, het, de hele serie, hoor je eigenlijk dat nummer voorbij komen. Kate Bush met Running Up That Hill. Een nummer uit uh, 1985, meen ik, of 87. Je hoort hem nu, Running Up That Hill, de N'Zemmy remix. Je hebt allemaal nieuwe remixes. Op. Ook de Italian Stallion, maar ik denk, ik draai deze voor je. En ik zeg, uh, tot zometeen, na de break.